Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duindorp kan het vreugdevuur gewoon doorgaan dit jaar. De grote vreugdevuren met oud en nieuw zijn in Duindorp en Scheveningen een jaarlijkse traditie. Maar een paar jaar geleden waren ze zo groot dat er branden ontstonden in Scheveningen. Sindsdien is er heel wat te doen over veiligheidseisen en vergunningen. De gemeente Den Haag heeft nu in ieder geval een vergunning gegeven voor het vreugdevuur in Duindorp. En over Scheveningen wordt later een besluit genomen. Misschien komt er straks naast de coronapas ook een coronabandje. Op verschillende plekken werd er dit weekend al mee geëxperimenteerd. Zodra je jouw QR-code laat zien, krijg je een bandje waarmee je vervolgens sneller alle kroegen mee binnen kan. Demissionair minister De Jonge vindt het een interessant idee, zegt hij tegen Hart van Nederland. Het zou kunnen dat dat inderdaad helpt, mits daarop goed wordt toegezien, dat het ook echt goed wordt gehandhaafd. Hij gaat er morgen met burgemeesters over praten. De burgemeester in Utrecht heeft per direct een restaurant gesloten... ...omdat hij dit weekend weigerde coronapassen te checken. Volgens het AD gaat het om restaurant Waku Waku. De eigenaar daarvan plaatste eerder al een bericht op Facebook... ...waarin hij zei tegen de pas te zijn. De gemeente wil niet zeggen om welk restaurant het gaat. En nog een uurtje kun je rijden op de A12... ...en dan gaat hij negen dagen dicht. Dat gaan veel mensen merken. Dit is natuurlijk gewoon de ader van, uh, van Nederland. Dit stukje van Utrecht naar, uh, naar Rotterdam. Ja, het helemaal vol. Nou, ik hou maar vast. Gaat dus om het stuk vanaf Utrecht in de richting van Den Haag of Rotterdam. Rijkswaterstaat gaat de asfaltlaag vervangen. Omrijden gaat je minstens drie kwartier extra rijtijd kosten. Het weer nog, buien trekken weg. Vanavond op steeds meer plaatsen droog. Morgen zon en wolken. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Er lag glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstel. Veen bij knoop en Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Er staat nog 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn is in beide richtingen dicht bij het Amstel Aquaduct. Dat vanwege een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een FM. Zom, Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Alternative FM.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 It's all about intention A gold star for your effort So go on Don't you settle for less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 Vast verklaffen. Um, ik zei al, Jozef inno Deal die was uh, vorige week uh, bij ons... Uh, telefonisch in de uitzendingen... en dat ging dus over die single... Be Your Better Self. Um, en die, uh, als je dat gesprek uh, nog uh, terug uh, wil beluisteren... dan kan je dat doen, want we hebben tegenwoordig een website...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 Familiar kind of perfume Leading me back to you And whenever I'm around Man. I can't believe it that I'm still drunk to you. You're a thousand Maken. Nee, ik kan me niet raken. Onnodig overdacht geen kleur alleen meer uit. Het lijkt niet uit te halen. Nee, ik kan me niet raken. Nee, het maakt niet uit, ik hoef me niet te laten gaan. Oh. mm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 Hij is een aantal keer gedraaid. En daar heb ik echt heel erg van genoten. Ik vond het heel spannend... om de eerste keer een single uit te brengen. En als mensen dan zo enthousiast zijn... dat geeft je echt een heel goed gevoel. Ja, want volgens mij is die ook... door de landelijke muziekpers... ongepikt. Oh ja, dat weet ik niet. Of zie ik dat verkeerd? Want ik zie ook iets bij jou voorbijkomen. NPO, Radio 2 en dat soort zaken. Ik denk, nou...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 <grap> ik zeg dat maar wat er in me of komt. Maar uh, uh, uh, uh, uh, ja, waar die belangstelling? Uh, heb je dat ook al, altijd een beetje gehad? Een gospel uh, in, in dat ja, opzicht? Die, die, die stemmen en die, en die koortjes gewoon heel geweldig. Wat er gebeurt in de harmonie. Hm. Uh, daar word ik heel blij van. Hm. En uh, vandaar ook dat je in mijn muziek ook veel koortjes en harmonie hoort. Ja. Um, en daar hoor je ook in mijn nieuwe nummer hoor je daar de, ja, de jazz-invloed in terug. Hè? En, um, ja, ik word er gewoon blij van. Ja, ja um, uh, die, die single die we zo dadelijk uh, gaan draaien... want die heeft natuurlijk ook uh, betekenis. Ja, zeker, ja. Ja, wa ja. wat, wat uh, voor betekenis heeft uh, die single? Nou, ik wilde heel graag een liedje maken over uh, liefde... en over hoe het is als je iemand naast je hebt staan... die altijd de weg weet en waar je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 Silver, silver, silver, bright like a, bright like a silver spoon Bright like a silver spoon And at night I make bright, you shine so like bright, bright stars, like That the stars can see who bright, you really are like a bright, From aside, bright, like a side nobody knows bright, like of you bright,